De soirées van madame Scherer. Zij zonder u beslist heel anders. Waarom komt u nooit op haar recepties, Vorst Anatole? Ja, waarom? Ah, ik weet het. Ik weet het al. Uw broer Hippolyte heeft me van uw bezigheden verteld. Ik heb zelfs gehoord dat u allemaal in Parijs hebt uitgehaald. <laughs> Kent u Parijs, Vorst Anatole, mijn eigen mooie stad? Heel goed, mademoiselle. Ik hou er net zoveel van als u. Als ik niet om andere redenen... Maria! Eindelijk! Mijn lieve vrouw, wat ben ik blij u te zien. Forst Goragin, hoe gaat het u? Waarom, kind, wat is lelijk. Mijn zoon Anatole, die er zo naar uitgekeken heeft u te ontmoeten. freule. Ik ben blij met u kennis te maken, Forst. Wat is hij knap. Uh, Forst Lisa en Mademoiselle Bourienne hebben ons heel prettig bezig gehouden. Maar ons geluk is volmaakt nu u bent. Zal ik deze schenken, vreule? Nee, nee, nee. We moeten even op mijn vader wachten. Eh. Uh. Heeft u mijn vader al gezien? Eh, nee, nee, nee, nog niet. Hij heeft ons heel vriendelijk laten uitrusten van de reis. Ja, we hebben heel wat mijlen afgelegd om u te ontmoeten, vrouw. Waarom zien we u nooit in Moskou of Petersburg? Oh, mijn vader houdt niet van grote steden. Aha. Maar ik heb een vriendin aan wie ik schrijf. Julie Karagina. Ja, brieven, brieven. eindeloze roze brieven. Papa. ik gekletst van een domme vrouwen. Oh, nou, hoe maak je het? Hoe maak je het? Blij te zien. Vriendschap lacht om afstand, Nicolai. Dit is mijn tweede zoon, Anatol. Ik hoop dat u maandag zult vinden. Ja, flinke jongen hoor, flinke jongen. Geef me een kus. Meneer. Hij is knap, dat moet ik zeggen. Wat hij verder ook mag zijn. Papa, hm? Nou, wilt u nu meteen thee drinken? Ja, doe maar, doe maar. Ze ziet eruit als een gek. Het is gewoon geen manier. En die jongen die kijkt niet eens naar de land. Uh, was mijn opgeladen, niet al te slecht voor uw sleen. Beetje hobbelig, maar... Uh, weet u wat er gebeurd is? Die schurken van mijn diende wilden hem voor mij of mijn dochter niet schoonmaken. Nee. Maar vanmorgen was er hard mee bezig, omdat ze dachten dat u minister was. Je weet u wat ik ze verteld heb? Voor mij, zei ik, zeiden geen ministers. Ik heb ze denken geleerd, en dat heb ik. De schurken. Ik heb ze gezegd sneeuw weer op de weg te gooien. Hm? Ja, nou, uh, ja, ja, wat is er? Uw thee, papa. Uh. Heb je voor een zo toegetakeld? Mooi Heel mooi. Maar ik zeg je hier waar ze bij zijn... dat je, je in vervolg niet zonder mijn toestemming verkleed. Het was mijn schuld, mouw Je ja, ja, je kunt doen wat je wilt. Maar ze van zichzelf geen vogel te maken. Ze is al eerlijk genoeg. Ja. Integendeel, dat kapsel staat de vrouwen heel goed. Hou hem gods haar niet. Ga naar de andere kamer en speel op je klaver versimbel of zoiets. Kom maar, vrouwen. Hm. En hoe jij, jongeman? Hoe heet je? Laten we eens praten. Nou, begint de pret. Je dient dus bij de garde, hè? Nee, ik ben overgeplaatst naar het leger. Hm, goed zo. Het is oorlog en zo'n prachtkerel moet dienen. Ga je naar het front? Nee, meneer, ons regiment is wel naar het front, maar ik ben ingedeeld bij... Uh, waar ben ik ook weer bij ingedeeld, papa? Hm, mooie soldaat, waar ben ik ingedeeld? <lacht> <lacht> uh, uh, ga jij maar met de vrouwen praten... Ik wil met je vader spreken. Uitstekend, meneer. Dus uh, u hebt hem in het buitenland laten opvoeden? Ik heb alles voor hem gedaan en ik kan u verzekeren dat de opvoeding daar veel beter is dan bij ons. Ja, alles is anders. Alles is veranderd. Maar toch, uh, een flinke keel. Een prachtkeel. Denkt u dat hij iets is voor mijn dochter? Ik zal het u eerlijk zeggen. U kijkt toch dwars door de mensen heen. Anatole is geen genie, maar hij is een eerlijke, goedhartige jongen en een hele goede zoon. Ik hoop alleen maar dat uw dochter hem even aardig zal vinden als hij haar al vindt. Denkt u soms dat ik het zal tegenhouden? Dat ik het niet kwijt wil? Hm, voor mijn pad gaat ze morgen al. Ik zal er morgen vragen in uw tegenwoordigheid. En als ze wil, kan hij blijven. Laat hem maar trouwen. Het laat mij komen. Zoals altijd bij eenzame vrouwen voelden de drie in Bolkonskys huis bij Anatools verschijnen dat ze tot op dat ogenblik niet echt hadden geleefd. Ik heb die vanaf het laatst in Parijs geweest. Oh, dank u. Oh, Parijs. Wat zou ik daar graag iets over horen? Dan moeten we daar eens over zien te praten, maar het was, uh... Het is nog mooier dan ik dacht toen ik daar bij het raam zag. En een beetje aanmoediging. Hè? Wat kijkt hij naar mij? Zou het zou toeval zijn dat zijn voeten mijnen raakte toen de vrouwde aan te spelen. Oh, het is te laat. Al over twaalf Neem me niet kwalijk, mijn schuld. Maar het was ook zo'n charmant gezelschap. Wel rusten, Freule. Wel te rusten, Vorst. Wat heeft hij mij gelukkig gemaakt? Zou hij echt mijn man worden? Mademoiselle Bourienne. Wel te Vorstin Liza. Nee, nee, nee, nee. Als ik van je vader hoor dat je je goed gedraagt, dan mag je in mijn hand kussen. Wel te Ze gingen weg. Maar behalve Anatole. ...bleven zij die nacht nog lang wakker. Ja. Goedemorgen, dochter. Die grond zei dat u me wilde spreken, papa. Ja, ga zitten. En uh, rustig, alsjeblieft. Oh. Nou, gisteravond wat mij een voorstel gedaan over voor jou... En je kent mijn principes. Ik laat het in jou over. Wat moet ik daaruit opmaken, papa? Wat je daaruit moet opmaken... Colagin heeft je graag als schoondochter. En doet een aanzoek uit naam van zijn zoon. Dat moet je eruit opmaken. Nou. Neem je hem? Of niet? Ik, ik weet niet hoe u erover denkt, papa. Maar ik? Ik? wat <hacht> mij er maar buiten. Ik ga niet trouwen. Hoe denk jij erover? Dat wil ik graag weten. Ik wil alleen wat u wilt. Maar als ik mijn eigen wensen zou voelen. Uitstekend. Heb je niets gezien gisteravond? Hij neemt jou met je bruidschap. en mademoiselle de erbij. Die wordt dan zijn vrouw en jij. Oh, oh, vader, alsjeblieft. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Kom, kom, kom, kom, kom. Ik maakte maar een grapje. Als je hem wil, krijg je hem. Maar denk eraan. Van die beslissing hangt je levensgeluk af. Ik ga nou maar een beetje wandelen. En kom dan terug om me te vertellen of het ja of nee is. Je gaat nu natuurlijk bidden. Maar je doet beter er ook over na te denken. Ik ga nou maar. Ja of nee. Ja of nee. Dus jij droomde dat er eens op een dag een prins zou komen die verliefd op je zou worden. Ja, dat klopt Dan ben je mooi Ik, ik moet weg De vrouw zoekt me misschien wel Als ik met haar trouw moet jij ook meekomen Als een dame van gezelschap Dus je gaat met haar trouw Natuurlijk, ze heeft een vermogen Maar jij en ik Wij zullen elkaar gelukkig maken nou, Hoe kan ik dat nou? Dat zal ik je laten zien hoe lang is het geleden dat je zo gekust bent? freule! Hm. Oh, duivel, freule, ik... Verdwijn, ik... alstublieft, vorst Anatole. Maar ik zweer je, het, het had niets te betekenen... Alsjeblieft. Oh, Goed dan. Amélie. freule, oh, oh, oh, vergeef me. Hij overrompelde me. Ik wist niet wat ik deed. Nu heb ik voor altijd uw vriendschap verloren. Waarom? Denk je dat ik het niet begrijp? Oh, sta op, Emily. Je hoeft thuis niet voor me te knieën. Men voor me meprisé. U bent zo kuis. U zult nooit kunnen begrijpen dat iemand door zijn hartstocht wordt meegesleept Ben je verliefd op hem? Arm kind. Wat zou je het moeilijk hebben? We moeten elkaar maar een beetje proberen te troosten. Blijf je nog maar even en kan meer een beetje. Ik moet naar mijn vader toe. Het grootste deel van mijn vermogen gaat naar André. Dat begrijpt u zeker wel? Eh, ja, natuurlijk, maar toch... Uh... Ja, Maria heeft genoeg van haar moeder. Wees maar niet bang. Uh, waar zit je zo? Is je niet geïnteresseerd in het besluit van mijn dochter? Tja, ik heb hem overal gezocht, maar ik kon hem nergens vinden. Nou, dat doet er niet toe. We kunnen de zaak ook wel zonder hem regelen. Eh, Maria, ben je daar? Goedemorgen, Forst Ah. Bonjour, lieve vrouwen. Nou, wat heb je te zeggen? Wat is horen? Echt, kalm aan, beste vriend, kalm aan. Dit is een groot ogenblik in uw dochters leven. Mijn zoonslot is in uw handen, vrouwen. Beslis nu, mijn goede lieve Maria, die ik altijd als een dochter heb liefgehad. Nou, kom, vreugd. Wil je de vrouw worden van vorst Anatole Couragien? Ja, of niet? Mijn wens is u nooit te verlaten, vader. Ik wil niet trouwen. Lari, onzin, graziek Maar toch, geef me een hand. Jij bent toch een goed kind. Wilt u ons niet een beetje hoop geven, vader? Zeg misschien, de toekomst is nog zo lang. Wat ik gezegd heb, vorst, is alles wat ik op mijn hart heb... Ik dank u voor de grote eer, maar ik zal nooit de vrouw van uw zoon worden. Nou, daarmee uit dan, hè. We moeten het u zomaar vertellen. Het was maar groot genoegen u te zien, een heel groot genoegen. Mijn roeping ligt ergens anders. Niet de vreugde van het gezin, maar het geluk van liefde en zelfopoffering. Verder, papa, verder! Lees dat nog eens, dat Nicolaas gewond is? Nee, alsjeblieft niet, ik kan het niet verdragen. Stil, hoe kan papa nou lezen als jullie hem al door in de reden vallen? Nou, papa? Waar was ik ook weer? Oh ja, nu mijn wonden genezen zijn. Arme Nicolaas, stil, stil! Je zult wel trots en gelukkig zijn als ik jullie meedeel dat ik tot Vaandricht ben bevorderd. Vaandrig? Over het Veel liefst voor u, mijn ouders en voor Natasja. Voor Vera, Sonja en Petja. En voor tante ja. die zoals u schrijft bij ons logeert. Godzegene, oh, God zegenen die jongen dat hij aan me denkt. Schrijven jullie allemaal nou een brief aan hem? Dan zal ik die bij mijn antwoord insluiten. Ja, Anne, hoe... Ik weet waar jij aan denkt hoe we aan je lieve vrouw moeten zeggen dat Nicolai gewond is. Nou, laat dat maar aan mij over. Uh, geef me die brief eens. Ik moet zien dat ik wat geld voor hem krijg. Zijn nieuwe positie, die moet hij zich waardig tonen. Ja, en, en als jij dan, mijn beste Ida, een brief van mij zou kunnen insluiten voor Boris. Vera, mag ik die inkoker gebruiken? Nee, gebruik die van jezelf maar, in de leskamer. Oh, wat gemeen. Als ik Nicolaas geweest was, dan had ik nog meer van die Fransen doodgemaakt. Zoveel dat er een hele berg van was. Sonja, wat voer je uit? Ik dans, ik moet wel. Nicolaas stuurde me zijn groeten, zijn liefhebbende groeten. Sonja, <middels> kun je hem nog voorstellen? Ik? Of ik me Nicolai nog kan voorstellen? Nee, maar helemaal alles. Ja, ik kan het tegen Boris niet. Kun je je Boris niet meer voorstellen? Oh ja, ik weet nog wel hoe hij eruit ziet, maar dat is het niet. Maar met Nicolai kan ik mijn ogen dicht doen en dan, dan is hij er. Maar met Boris? Nee, Nee, dan is er niets. Natasja! Schrijf je Nikolai? Hm. Ik weet het nog niet. Als hij schrijft, doe ik het ook. Ik zou me schamen om Boris te schrijven. Ik doe het niet. Waarom zou je je schamen? Ik weet waarom. Omdat ze verliefd was op die dikke met zijn bril. En nou is ze verliefd op de zangleraar. <lacht> Hoe speel je vaandel? Jij bent gek, Petja. O, oh, niet gekker <lacht> dan jij, dame. Je weet het niet, hè? Laten we samen Nikolai schrijven. Ik zal al die dingen voor je zeggen die je zelf niet kunt zeggen. Vind je dat echt, Natasja? Ja. Kom mee. De dag waarop ik hoorde dat er een brief van thuis op me lag te wachten hield de De Denisos eskadron waar ik toe behoorde lag in de frontlinie. Stond hij stil. Zijn dit de Petersburgse huzaren van generaal Kutussov? Dat zijn ze, sire, onderscheiden bij Schöndraam. Heren, ik dank u. Ik dank u van ganse harte. Uw vader heeft het Sint-Joris-kruis verdiend, en u zult u die eerwaardig tonen. Geweldig is hij. Prachtig. Voor hem zou ik willen sterven. Wakker worden, Rostov. Start niet in je nog van je paard. Wat? <lacht> Niemand anders is om verliefd op te worden. Wat <lacht> die verliefd op dit zaak. Geen grapjes, Denizof. <lacht> met zoiets groots mag je niet spotten. <lacht> dat doe ik <ook> toch niet. Ik voel plezierd zo, jij. Nee, dat kun je niet. Je begrijpt het niet. Maar goed, ik kan voor hem sterven. En voor de glorie van Rusland... Hoe denk je je daaruit te redden? Ik zal het proberen. Eh, verdomme. Kom binnen, wie je ook bent. Dank voor je vriendelijke ontvangst. Nicolai, heb je mijn boodschap gekregen? Waar lig je? Oh, tien mijl hier vandaan. Hoe maak je het, Ha. Ah. Jullie schijnen hier nogal plezier te hebben, hè? Nou, dat komt heel wat minder. Maar wat is er met jou aan de hand? Je jas en je broek zijn vrijwel versleten. En die pet van je... Je maakt het Russische leger te schande. <laughs> Fatjes dat jullie zijn schoon en fris alsof je naar een feestje bent geweest. <laughs> Heel anders dan wij, zondaars van het front. Hm. Nou, waar is mijn brief? Hier. En Er is ook een beurs met geld voor je. Oh nee, laat maar. Eerst die brief. Kijk eens. Ze hebben allemaal geschreven. Oh ja, ze is ook geweest. Die beurs is aardig zwaar. Ze hebben me zesduizend roebel gestuurd, dat staat hier. Je boft. Boris en ik, wij moeten het met onze soldaten doen. Ik kan je zeggen... Zeg, Berk, beste kerel. Als jij een brief van thuis kreeg en daarover wilde praten met een familielid... en ik was er toevallig bij, dan zou ik meteen weggaan. Ga ergens anders heen, waar dan ook. Naar de duvel van mijn part. Neem me niet kwalijk. Ik had moeten beseffen dat ik ongewenst was. Hoe weet hij beledigd, Berk. Je weet dat ik tegen een oude kennis nu eenmaal alles zeg. Oh, laat maar voorst, ik begrijp het heel goed... Het zou aardiger geweest zijn als je hem moet laten blijven, nu je niet eens van huis hebt. Waarom? <laughs> je bedoelt mijn zuster Vera. Wat zijn die Duitsers ziet? Hij is een aardig eerlijke kerel. En jij vindt iedereen aardig. Nou goed, roep hem maar terug. Goed. Corporaal, vraag je naar berg terug te komen. En breng een fles weg. duivel wat een onzin. Wat gooi je daar weg? Hm. Een introductie voor de een of ander. Heb ik die nog van nodig? Goed, zo gek. Hij zou je van groot nut kunnen zijn. Ga op. Ik wil niemand adjudant zijn. Dat is een lakeienbaantje. Ik moet zeggen dat ik veel liever adjudant zou zijn en niet aan het front blijven. Waarom? Nou, als je militaire carrière wil maken, moet je het zo slim mogelijk aanleggen. Vorst André Balkonski heeft beloofd een goed woordje voor me te zullen doen. Ah, Berk. Rostov wil wat drinken en hij weet dat ik dat niet doe. Dus vraagt hij om hem gezelschap te houden. De wijn, meneer. Dank je. Wil jij met me drinken, Berg? Met genoegen, vast. Mooi. Nou, Nicolai, vertel eens hoe die actie bij het verliep. We hebben er over zoveel verschillende berichten gehoord. Ja, wat nu, weer. Vergeef me als ik ongelegen kom. Vorst Balkonski, neemt u me niet kwalijk. Ik wou u even spreken, Trubetskoi. Zullen we naar een andere kamer gaan, meneer? Nee, nee, nee. Ik heb er een ogenblik. Ik moet bij generaal Koutoušov zijn. Ik wou alleen maar zeggen dat ik nog niet over uw adjudantschap heb kunnen spreken... maar dat ik het zo gauw mogelijk zal doen. Dank u, meneer. Ik maak nogmaals mijn excuus om er binnen te zijn gekomen. Ach, ik zie van dat u het kruis van Sint-Joris draagt. Was u bij Sjöngraben? Inderdaad. Dit is Nicolai Rostovverst, een vriend van mij. Hij zal ons juist verslag uitbrengen van de strijd. Ja, er worden veel verhaaltjes over verteld, ja. Ja, verhaaltjes. Maar die van de Pavlogratusaren, zoals ik, de mannen die in het vuur zijn geweest. Onze verhalen zijn van belang. En niet die van de lui, bij de staf, die onderscheidingen krijgen zonder iets gedaan te hebben. Tot wie denkt u dat ik hoor? Ik heb het niet over u. Ik ken u niet. En eerlijk gezegd wil ik dat ook niet. Nicolai! Ik spreek over de staf in het algemeen. Ik zal u eens wat zeggen. U wilt beledigen omdat mijn rang en mijn gezicht u niet bevallen. Maar tijd en plaats zijn daarvoor slecht gekozen. Wij zullen spoedig allemaal moeten meedoen aan een groter en belangrijker duel. Overigens, u kent mijn naam en weet me te vinden als u verder op de zaak wilt ingaan. Maar als oudere man raad ik u aan deze zaak verder te laten rusten. Nu zal ik u niet langer afhouden van uw verslag aan uw vriend over Scheunkraven. Of waar, troepetskooi. Nicolai, idioot dat je bent. Het kan me niet schelen. Hoe durft hij zo laat dunken te doen? De blik van hem. Ik kan hem wel kunnen slaan. Ga je met hem duelleren? Nee. Laat hij gelijk in. Er zijn belangrijker dingen te doen. Als ik voor iemand mijn leven zou geven... dan is dat voor de tsaar. Nou, Berk. Wil je met me drinken? Proost. Net als in het mechanisme van een klok... leidt ook in het mechanisme van het leger... het eerste zetje tot het uiteindelijk resultaat. Eén rad begint langzaam... een tweede wordt in beweging gezet een derde... en dan wentelen de raderen hoe langer hoe sneller. Maar de wijzers draaien als resultaat van al die activiteit... heel traag en haast onmerkbaar rond. Op de 18e en 19e november... rukte het Russische leger op... en de voorposten van de vijand trokken... na kort over en weerschieten terug. Op de middag van de 19e begon een grote en intensieve voorbereiding voor de slag. En dezelfde avond, toen generaal Kutuzov zijn krijgsraad zou houden... Stonden 80.000 man troepen gereed. Een enorme massa van zes mijlen lang. Generaal Kutuzov, ik heb al een stellingen gerespecteerd. En de omstandigheden voor de aanval kunnen niet gunstiger zijn. Daar ben ik het mee eens. Ons leger wil actie. Geïnspireerd door de aanwezigheid van het Zij. Bovendien, meneer, hebben wij het grote voordeel dat generaal Weirothers Oostenrijkers het vorig jaar hun manoeuvres hielden op wat nu gevechtsstrijd is. Alle details staan op de kaart, terwijl Bonaparte, zoals wij van verkenners weten, niets ondernomen heeft. Ik geloof dat de oude heer weer slaapt. Nee, heren, ik slaap niet. Dus u denkt dat alle voordelen aan onze kant zijn? Ja, en ik geloof dat ik voor de hele staf spreek. En het betekent niets voor u dat Bonaparte ongehinderd door Italië, Holland, Egypte en Oostenrijk gestormd is. Hij zal niet ongehinderd door Rusland stormen, meneer. Denk aan Seungraben. Juist. Ja, ja, ja, u beschouwt Seungraben als een overwinning. Wat was het anders, meneer? Doet er niet toe. Doet er niet toe. Mag ik iets zeggen, meneer? Spreek op, generaal Boekshoden. Hoewel ik het niet eens ben met Weyroth ...omdat Napoleon overwinnen een makkelijke zaak zal zijn... ...zou ik er u toch op willen wijzen... ...dat ten eerste onze strijdkrachten hem in aantal overtreffen... ...tachtigduizend man galiëren, troepen, meneer. Niet te hanteren. En ten tweede dat hij een afgezand met het zei heeft gezonden om te onderhandelen... Dat moet hem ingegeven zijn door een verlangen naar vrede. Dat zullen we nooit weten, want het onderhoud werd geweigerd. Ten derde, dat als hij ons had kunnen aanvallen, hij het gedaan zou hebben. Hij is bang. Hij heeft op zijn hoogst 40.000 man. Juist, yes, Langeron. Uit al die feiten, meneer, concludeer ik dat Bonaparte niet zo vreest als een slag. Daar ben ik het mee eens. Als hij niet bang was voor een gevecht, waarom vroeg hij dan om dat onderhoud? Waarom onderhandelen? En vooral waarom terugtrekken als terugtrekken zozeer in strijd is met zijn methode van oorlog voeren. Meneer! Wat is er, voor Spokonski? Ziet u iets uit het raam? De vijand heeft zijn vuren gedoofd. Ze gaan één voor één uit. En wat betekent dat? Of hij trekt terug, het enige wat we dienen te vrezen, of hij verandert zijn positie. En zelfs als hij in de bossen van Torassa gaat zitten, bespaart hij ons heel wat moeite. Onze plannen blijven ongewijzigd tot in het kleinste detail. Maar hoe komt dat dan? Zijn uur is geslagen weer. Laat op mij worden. Denk aan Soeverov en zijn regel. Breng jezelf niet in een positie om aangevallen te worden, maar val zelf aan. Maar ik ben Soeverov niet. Ik ben Kutuzov. En ik moet mijn gevecht op mijn eigen manier leveren. Hoe dan ook, de posities van morgen kunnen niet veranderd worden. U kent ze. We zullen onze plicht doen ga u niet verlaten, heren. Voor een gevecht is niet zo belangrijk als een gezonde slaap. God zijn morgen met ons, meneer. De Fransen zullen zo'n hulp ook wel verwachten. Dus het is misschien maar het beste om op onszelf te vertrouwen. U hebt piketten uitgezet, generaal Weiroter? Voortdurend, meneer. Ze rapporteren ieder uur. Wij kennen de stellingen van de vijand even goed als de onze. Beter, hoop ik. Welterust, heren. Welterust. Goedemiddag. Er komt mist opzetten. U moet uw jas aantrekken, generaal. Het is erg koud. Leg hem maar over mijn schouder. Zo. Dank je. Je hebt me nog iets willen zeggen, daarbinnen is het niet. Een paar ideeën van mezelf, generaal. Maar dat was geen gelegenheid. Nee, luisteren doen ze nooit. En wachten kunnen ze nog minder. Generaal, zou ik u mogen vragen... hoe denkt u dat het morgen af zal lopen? Ik denk dat we zullen verliezen. Dat heb ik al tegen Graaf Talstoy gezegd... en hem gevraagd het tegen de tsaar te zeggen. Wat denk je dat hij antwoordde? Mijn beste generaal, ik hou me bezig met mijn rijst en kotelette. Houdt u zich maar bezig met militaire aangelegenheden. Ja, dat kreeg ik als antwoord. Welterusten, Balkonski. Welterusten, generaal. Ja, morgen. Morgen is alles misschien voorbij. Ik zal wel sneuvelen. En dan zijn al die herinneringen er niet meer. Geen enkele zal meer betekenis voor mij hebben. Mijn vader, mijn zuster, mijn vrouw, mijn ongeboren kind. Ze zullen niet meer voor mij bestaan. Omdat ik voel dat ik voor het eerst moet tonen wat ik kan... Ik weet niet wat er gebeuren gaat en dat willen kan ik ook niet weten. Maar dit weet ik wel. Ik wil beroemd zijn. Ik wil dat de mensen me kennen en me liefhebben, Iets anders niet. En daarvoor alleen wil ik leven. Hoe lief mijn familie me ook is. Ik zou ze allemaal willen opgeven voor één ogenblik van roem. Van triomf. Van liefde van mensen die ik niet ken en nooit zal kennen. Alles omwille van de liefde van de mens. Hou op dat gejangen gaat slapen. Is Ach, ik hou van dat triomferen over alle anderen. Van die geheimzinnige triomf... ...die hierboven me in de mist lijkt te zweven. Als ik maar niet zo'n slaap had... ...ik ben leider van een patrouille. Ik moet er uitvinden wat de vijand is en schild voert. Ik kan niks zien. Het is zo donker en mistig. Waar zou het zijn? Als hij ook rondrijdt zoals ik. Hm. Misschien zag ik hem dan wel. <laughs> nou? En waarom niet? Het zou best kunnen dat hij me tegenkwam en me bevel gaf. Dan zou hij zich mij later herinneren. Een baantje geven bij hem. Ik zou hem goed bewaken. Alleen maar de waarheid zeggen. De bedriegers om hem heen ontmaskeren. Radio! Wat is dat? Waar ben ik? Oh ja, in het terreurlinie. Wachtwoord. Pijlen. Oliemuts. Beroert hm. wordt dat om 6 km morgen reserve is. Ik vraag verlof om naar het front te gaan. Mijn enige kans om dit saai te zien. Het duurt niet lang meer of ik word afgelost. Ik ga nog één keer rond en als ik terugkom zal ik het de generaal vragen. Voort, liefje. Voort. Maar rechts meneer, daar zijn bosjes. Ik sliep half. Mag niet slapen. Dat dacht ik ook alweer. Nou, ja, dat moet ik niet vergeten. Wat ik tegen de saai zal zeggen. Nee. Nee, dat was het niet. Zaren met een snor. Langs het Zwerkgooi Boulevard reed die u met een snor. Net tegenover keurers huis. Oude keurer. Oh, maar Denis dat is een fijne vent. Oh ja, allemaal onzin. Het voornaamste is dat het tsaar hier is. Hij keek naar me. Zeggen, maar hij durfde niet. Nee, nee, nee. Ik was het die niet durfde. Ach, onzin. Het voornaamste is dat ik niet vergeet ik. Hé, hey, wat, wat is dat? Vuren die oplaaien, meneer. Ziet u wel? Langs de hele linie. Dat moet het kamp van de vijand zijn. Wat schreeuwen ze toch? Wie zal het zeggen, meneer? Het komt van die kant. Dan moet het de vijand zijn. Het kan wel, dat kan niet. Het is pikdonker. Kalm, kalm, kalm. Ze schreeuwen, vive l'ampereur. Ze kunnen niet veraf zijn. Vlak aan de overkant van het bikje. Wie daar? Het wachtwoord! Pijlen en Olenmoets! De generaals, meneer. Zag u dat, officier? Wat denkt u ervan? Er waren vlammen, excellentie. Ze lichten even op en toen verdwenen ze weer. Geloof me, het is niets anders dan een list. Hij trekt terug en heeft een vel gegeven vuur aan te steken en lawaai te maken om ons te misleiden. Dat lijkt me niet. Ik zag ze vanavond nog op het heuveltje. Als ze waren teruggetrokken, zouden ze dat ook verlaten hebben. Officier, zijn er nog wachtposten? Tegen de avond nog wel, maar nu weet ik het niet, excellentie. Zal ik met een paar huzaren gaan kijken? Goed ja. Vooruit, Fatschenko en jullie tweeën volgens mij. Niet de Beekhoven! Dat was voor volgens... brugation. Als ik hem goed beval, stuurt u me misschien wel naar het front. Dan ben ik dichter bij de vijand dan nog ooit iemand geweest is. Daar staat iemand. Oh nee, het is een bosje. Als het maar niet zo donker was. Ziet u iets, meneer? Nee, niets. De vijand niet en onze mensen niet. Kom, we steken hier de weg over. Op de weg zullen ze we ons zien, excellentie. Kunnen we niet beter in het veld blijven? Vijand, daar is die. Terug, terug de heuvel op, vooruit. Ik geloof nog steeds dat ze terugtrekken... en de vuur hebben aangestoken om ons te misleiden. Wacht tot morgenochtend, dan weten we het. Wel, Vlaanderen? Het piket is nog op de heuvel, excellentie. Precies waar het vanavond was. Goed, heel goed. Dank u, officier. Ik dank u, Vorst Rukov. Uw excellentie, mag ik een verzoek doen? Wat uh, is het? Morgen is ons escadron bij de reserve ingedeeld. Mag ik overplaatsing aanvragen naar het eerste escadron? Hmm. Hoe is uw naam? Graf Rostov, excellentie. Vorst Rukov kent me. De zoon van Ilja, Rostov. Oh, goed, dan kunt u bij me blijven. Als ordonnans. Kan ik daarop rekenen, uw excellentie? Ik zal de orde doorgeven. Dank u, excellentie. Het front. En misschien moet ik wel een boodschap overbrengen aan de Tsar. God zijn geloofd. De wachtvuren en het geschreeuw in het vijandelijke kamp hadden een oorzaak. Er werd een dagorde van Napoleon voorgelezen terwijl de keizer zelf door de bivakken reed. Soldaten van Frankrijk, het Russische leger rukt tegen u op om voor het Oostenrijkse leger wraak te nemen na de nederlaag bij Oon. Het zijn dezelfde bataljons die u bij Ola Brun verslagen hebt en tot op deze plek achtervolgt. Onze posities zijn sterk en ik zal uw bataljons zelf leiden. Ik zal buiten schot blijven zolang u met uw bekende moed wanorde en verwarring teweeg brengt in de gelederen van de vijand. Maar mocht de overwinning ook maar één ogenblik onzeker zijn, dan zal uw keizer zich blootstellen aan de eerste slaven van de vijand. Want de overwinning mag niet uitblijven nu de eer van de Franse natie op het spel staat. Verbreek uw gelederen niet om de gewonden weg te voeren. Laat iedere man er diep van doordrongen zijn dat we deze huurlingen van Engeland met hun haat tegen onze natie moeten verslaan. Deze overwinning zal een einde maken aan onze veldtocht. En de vrede die ik zal sluiten, dan zal mijn volk, u en mijzelf, waardig zijn. Napoleon. De grote oorlogsmachine was in beweging. De grond was bereid voor de dood van zestigduizend man. De plaats was Austerliet. 20 november 1805 Austerliet de drie keizerslag, Napoleons tactische meesterstuk, de tragiek van een veldtocht. Om vijf uur s morgens was het nog pikdonker. De rook van de kampvuren deed pijn in je ogen. Het was koud en wij officieren dronken haastig thee en ontbeten, terwijl de soldaten op een beschuit kouden, met hun voeten trappelden om warm te blijven en alles in het kampvuur smeten wat ze niet nodig hadden of niet mee konden nemen. Bataillons en regimentscommandanten sloegen een kruis, gaven hun laatste bevelen en stegen op. De kolonnes zetten zich in beweging. Maar door de grote massa's en de mist konden we niet zien van het terrein dat we achterlieten of van het terrein dat we betraden. Een soldaat op Mars wordt ingesloten en voortgestuurd door zijn regiment als een zeeman door zijn schip. Zoals een zeeman altijd omringd is door zijn dekken, masten en takels, zo heeft de soldaat altijd zijn makkers, zijn sergeant-majoor, zijn compagnieshond en zijn commandant om zich heen. Maar op de dag van de veldslag, de hemel weet van waar, dringt een hooggestemde toon de geest van het leger binnen. Een toon die iedereen hoort, die iets beslissends en plechtigs aankondigt en een ongewone nieuwsgierigheid onder de manschappen verwekt. Ondanks de mist gingen wij allemaal dezelfde kant op. En we waren allemaal blij dat er zoveel van ons naar diezelfde onbekende vechten trokken. Halt daar! Halt! Waarom staan we stil? Is de weg versperd? Zijn we de Fransen tegen het lijf gelopen? Dan zouden ze wel vuren. Ja, Daar staan we nou midden in een veld zonder enige reden. Dat zijn weer die verdomde Duitsers, de stommelingen. Het we weer de cavalerie zijn die de weg verspert. Die vervloekte Duitsers. Ja. Welke divisie zijn jullie? De vierde. Je had al veel eerder moeten oprukken. Ze kennen hun eigen bevelen niet. Nee. Uh, staf officieren. Ik zou die laten doodschieten. We moesten er om negen uur zijn en we zijn nog niet half weg. Wil je nou opschieten? Schiet op! Schiet op! Het was nu negen uur s morgens. De mist lag nog dicht en ondoordringbaar in het dal. Maar hogerop, bij het dorpje Slappanitsje, was het al helemaal licht. Daarboven was de lucht helderblauw... en de grote schijf van de zon... dreef als een enorme holle rode dobber... op de oppervlakte van die melkwitte mistzee. De zon van Austerlitz. Hoe, je ja, zeer. Begin ik. Juist. Mijn voorspelling komt uit. Stommel dingen. Je kunt ze zien. Russische kolonnes op weg naar het Dal. Met de poelen en de meren. Ze verlaten de hoogte van Pratsen. Precies, Pratsen. De sleutelpositie. Ze denken dat ik ver voor ze uit ben. Die bewegende bayonetten daar. In het centrum van hun leger. Over een poosje zullen ze te weinig mensen hebben op Pratsen om een aanval te weerstaan. En dan? Zal ik het bevel tot de aanval geven, Sire? Nog niet. Nog even wachten. Het was een grote dag voor Napoleon. De verjaardag van zijn kroning. Hij zat op zijn kleine Arabische schimmel en geen spier op zijn gezicht bewoog. Hij droeg de blauwe mantel van zijn Italiaanse veldtocht. Hij keek naar de heuvels die zichtbaar werden boven de mist en zijn koude gezicht vol zelfvertrouwen en zelfgenoegzaamheid leek op dat van een verliefde jongen. Toen de zon helemaal uit de mist tevoorschijn was gekomen trok Napoleon een handschoen van zijn welgevormde blanke hand en gaf zijn maarschalken een teken dat het gevecht kon beginnen. Een paar minuten later rukten de Franse troepen snel op naar de heuvels van Praatsen die steeds meer ontruimd werden door de Russen die zich naar het dal spoedden. Ook voor mij, Andrei Balkonsky, zou het een grote dag worden. Ik voelde het in mijn botten. Een combinatie van onderdrukte opwinding en ergernis. Hoewel ik heel kalm was, zoals je nou eenmaal bent bij de nadering van een lang verwacht ogenblik. Om acht uur reed Kutuzov naar Praatsen, aan het hoofd van Miloradovits vierde kolonne. En ik bevond mij onder het talrijke gevolg van de opperbevelhebber. Links beneden in de mist kon ik geweervuur horen... Daar zullen we moeilijkheden krijgen. Daar word ik heen gestuurd met een brigade of divisie. En daar, met het vaandel in mijn hand, zal ik vooruitstormen en door alles heen breken wat me voor de voeten komt. Waar komt de oude vorst. Voorzichtig. Hij is zo brommig als een hond vanmorgen. Warm bataljons en trek om het dorp heen, generaal. U moet niet door smalle straatjes defileren als we tegen de vijand oprukken. Ik was van plan ze voorbij het dorp opnieuw te groeperen, excellentie. Prachtig hoor, schitterend, deployeren, het gezicht van de vijand. Ja, maar volgens onze plannen. Het is zo goed te doen wat u bevolen wat, meneer. Tot uw orders, excellentie. En jij, mijn beste Bogonski. Kijk eens of de derde divisie het dorp al gepasseerd is. Dat ze althou om mijn bevelen af te wachten. Zeker, excellentie. Een vraag of er scherpschutters uitgezet zijn. Wat voeren ze uit? Wat voeren ze in godsnaam uit? Ik galoppeerde weg om het bevel uit te voeren. Toen ik terugkwam stond Kutushov nog op dezelfde plek. Zijn lichaam rustte zwaar in het zadel met de vermoeidheid van de ouderdom. Soms schaapte hij met gesloten ogen. Op dat ogenblik hoorde ik een massaal gejuich. Langs de weg van Praatsen dat leek op een eskadron buitens in verschillende uniformen. Twee van hen reden naast elkaar in vliegende galop voorop. Eén in een zwart uniform met wit gepluimde steek... Een bruin paard met een korte staart. De anderen in een wit uniform op een zwart paard. Het waren de keizers van Rusland en Oostenrijk met hun gevolgen. Zoals door een raam dat openstaat een vleug frisse lucht de kamer binnenwaait... zo waaide er jeugd, energie en vertrouwen door Kutuzovs de neergeslagen staf... bij de nadering van deze jonge officieren. Majesteit, wij zijn vereerd. Mag ik u vragen waarom wij niet beginnen, generaal Koptusov? Ik wacht, majesteit. U wacht? Ja, ik wacht nog. Niet alle zeggen zijn geformeerd, majesteit. Wij zijn niet op een paradeplaats, generaal... waar alles wacht tot de troepen verzameld zijn. En daarom begin ik niet, uw majesteit... omdat we niet op een paradeplaats zijn. Als uw majesteit het beveelt... Dat doe ik. Tot uw orders... Generaal Miloardewitsch, begin de Twee bataljons van een regiment nog En één van een Abshoron-regiment voorop. God zij met u, generaal Koepersak. U kunt er vertrouwen dat wij alles mogelijke zullen doen, uw majesteit. Nou oh, jongens, het is niet het eerste dorp dat jullie ingenomen hebben. Voorop! Kutushov volgde de kolonne stapvoet. Ik reed met hem mee. De mist trok op en de vijand was zichtbaar op de tegenoverliggende heuvels, anderhalve mijl verder. Mijn kijker, alsjeblieft. De Fransen, mijn god, er is een Franse kolonne vlak beneden ons, op niet meer dan 500 pas. Beslissing nog De mijn beurt is gekomen. Excellentie, de absirons moeten tegengehouden worden. Te laat, ze verbreken de gelederen. Moeders, alles is. U gaat mis, ieder voor zich. Dood, stuk eruit, waarom, woon, dood, zit erbij? Hoe u bent gewond, excellentie. Waarom zit hier hier, Bolkonski? Ga daar in het gevecht. Houd ze tegen! Waar niemand die ellendelingen tegenhouden? De duivel Bolkonski! Met wandel, Geef hier! Handstand! Volg mij! Een sergeant volgt hem. En een horenblazer. Dan het hele bataillon. Ik sleepte de zware standaard voort. Kogels vlooten over me heen. En ik kon zien hoe de Fransen de paarden van onze kanonnen wegsleept. Een roodharige Russische kanonier trok aan het ene eind van de loopwissel, Terwijl een Franse soldaat aan het andere trok. Zonder goed te weten wat ze deden. Toen scheen het of een van de soldaten vlakbij me op mijn hoofd sloeg met een knuppel. Het deed even pijn, maar het ergste was dat de pijn me zo afleidde... dat ik niet meer kon zien wat er in het gevecht gebeurde. gebeurt er ik val mijn benen begeven me ik kan niet zien wat is het rustig en vredig en plechtig niets dan de hemel onmetelijk hoog grijze wolken die er langzaam langs glijden heel anders dan toen we renden Schreeuwden en vochten. Toen de kanonieren en de Fransen met hun koude gezichten vochten om de loopwissen. Volkomen anders glijden die wolken langs die oneindige hemel. Hoe komt het dat ik die hemel niet eerder gezien heb? Wat ben ik gelukkig dat ik hem eindelijk gevonden heb. Alles is ijdelheid. Alles is onwaar. ...behalve die oneindige hemel. Er is niets... ...niets... ...dan dat. En zelfs dat bestaat niet. Er is niets dan rust... ...en vrede. God dank. Op de rechterflank van de Russen... ...aangevoerd door Bagration was de slag om negen uur nog niet begonnen. De afstand tussen beide vleugels bedroeg meer dan zes mijl, dus besloot Bagration...